Met het NRS Journaal. In de haven van Rotterdam woedt een brand in een afvalverwerkingsbedrijf. Volgens de veiligheidsregio zijn alle medewerkers heel heelhuids naar buiten gekomen. Niemand is gewond geraakt. De brandweer krijgt bij het blussen van de brand in de Waalhaven hulp van blusboten van het havenbedrijf. Ook wordt het vuur met drones in de gaten gehouden.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 Bij overstromingen in Zuid-Korea zijn sinds woensdag... zeker 14 mensen om het leven gekomen. 12 mensen zijn nog vermist. In het hele land kunnen duizenden mensen niet terugkeren naar hun huis... vanwege de schade en in verschillende regio's zijn mensen geëvacueerd. Door aanhoudende zware regenval ontstond in het noorden van het land... een aardverschuiving die huizen en auto's wegspoelde. Eerder deze week werd vooral het zuiden van het land getroffen. Er is daar een recordhoeveelheid van meer dan 500 millimeter gevallen.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 Op mijn eigen hartje Dan gaat het zeker niet stil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 Dan uh, hebben we natuurlijk uh, maandag eerste Kerstdag en er houden diverse staatshoofden en bonorgen een Kersttoespraak die vaak uitgezonden wordt op radio en televisie en ook de paus geeft vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek uh, een Kersttoespraak, geeft de zegen Urbi et Orbi voor de stad en voor de we wereld.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 ja, meestal is het toch wel altijd een beetje gezellig kerstboompje. Gezellig uh, kaarslichtjes. Nou ja, ik doe het liever met ledlichtjes. Want kaarsen, ja, dat veroorzaakt natuurlijk weer brand. van Zandvoort, het komende uur. Alleen maar mooie muziek. Allemaal in het teken van kerst. En als opening horen we natuurlijk uh, Lieve Kerstman. En een stukje van de extreme winterfeit uh, van 1985 van het Polygoomjournaal. En nu hoort u een stukje met uh, Willy en Wilke Alberti. Ook een medley met kerstmis. Oh. Niet groen alleen. Een simpel gebaar, zonder gevaar. Ja natuurlijk. ja natuurlijk Ook het komend jaar is het wisselisch Het nieuwe jaar wordt vast heel avontuurlijk Met werk voor iedereen, dat is wat ik ook had. Het nieuwe jaar geeft weer een rot knal Omdat ik van mijn fiets val. Al klinkt het ook raar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 Prachtig weer voor ons lee samen met ja. buiten valt het sneeuw, een sneeuw kind dat schreeuwt, kijk nou. Kom, mee, het is prachtig weer voor ons lee samen met ja. Pidiap, pidiap, pidiap, ga je twee, wij met twee. uitrijden in een aren zweet.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 Zondag is heel bijzonder, maak je niet gauw mee Zou van blijdschap kunnen zingen, maar dan hou ik nooit meer ooit Kijk de gins, daar maken kinderen een pop Nou, ik vind het ook gezellig dat je mee wou gaan Met het beetje dit beleven is toch veel meer aan Deze dag vergeet ik echt nooit meer mijn hele leven lang Ik kom even dichter bij een paarden. Weer voor een sneekochtje samen met jou. Want een de sneeuw een kind dat schreeuwt, kijk nou. Oh, is het is prachtig weer voor een sneekochtje samen met jou. Ideeën, ideeën, ideeën, ga je mee, wij met z'n twee. Uitrijden in een aardse snee. De sterren in de hemel, met al het zingen zacht van verschillen nacht. Ik heb toch vroeger nooit gedacht dat Kerstfeest dat gewoon was toen, dat kun je later nooit. Even bekijken met hoog. This is it. No, it isn't.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 Al oh, weet ik dat ze zenuwachtig Deed ze nog wel raak. Er werd niet meer gesproken Of gelachen Tot je terugkomt, waar kan niet zonder jou. Mam, doe het alsjeblieft voor mij. Je weet dat ik. Is... Dat was het nummer van Daddy de Munk. Toen het nog een klein jongetje was. Was even, even naar de tijd van Siska de Rat. Daddy de Munk met kerstmis. Hoor je blij te zijn. En daarvoor horen we Benny Heijman met de kerstdagen van toen. hem Zandvoort. Lokale omroep vanuit de Badplaatsen Zandvoort. Vandaag een speciale kerstuitzending. Met alleen maar mooie kerstmuziek. Want het is vandaag... Uh, ja...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 Natuurlijk gebeuren, ja, ik heb er ook niet veel verstand van, hoor. Maar, maar uh, de, de kerstboom gaat terug op het Duitse gewoonte die ontstaan is in de 16e eeuw. Luther verklaarde begin 16e eeuw in de, de, de kerstboom tot symbool.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 Meer dan ooit. Kerstfeesthuis, dat nooit. Het mooiste.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 Kerstmis, 1935, een tijd die je niet makkelijk vergeet. Want voor een kip had je geen poen, laat staan voor een kokkoen. Kind, wees maar blij dat je er allemaal niks van weet. Kijk, je moest natuurlijk wel eens wet versieren. Hoezo, opa? Ja, je was werkloos en altijd slecht bij thuis.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 En dan ging ik naar de bakker en dan zei ik tegen de warme bakkersvrouw... oh, er zitten twee muizen tussen de beschuitbollen. En dan stonden daar de kersttaven en dan draaiden ze zich om. En dan, ging ik... en dan ging ik nog even naar de slager. Om. Kijk, het was een grote rotzooi in die jaren. En de mensen gingen dood van geraakt.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 Kijk, die je niet makkelijk vergeet. Kom op opa, daar gaat ja, hij. Wat is er met? Nou, we zouden een klein dansje doen. Hé? Nee. Ja, dat hebben we afgesproken. Nee. Jawel. Dus nee. niks nee, aan. kijk nou. En één, twee, drie, vier. En hup, twee, drie. Dat is alles. Nee, Nee, dat doe ik niet ermee. Laat me nou maar rustig zitten. Want ik ben een oude man.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 Ik wil het niet meer horen. Ja, dat was muziek van Martine Bijl. Samen met Lee Jongewaard. Nummer 1935. Nou ja...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 Ja, speciale uitzending hè, kersttijd. En uh, morgen is de eerste kerstdag en vanavond is natuurlijk kerstavond. we hebben we vandaag allemaal leuke kerstliederen voor u uitgekozen. En de volgende kan dat ook. Robert, roepname Rob de Nijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. Nederlands artiest, zanger en acteur. Die uh, heeft ook een kerstnummer gemaakt samen met een uh, heel orkest. Rob De Nijs met Stop the Cavalry. Stop the Cavalry. En dat is ook een, uh, ja, een kerstnummer. Luistert u maar.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 I'm so big to Van hou. Mijn Maria die wacht op mij, zo gaat er alweer een jaar voorbij. Was ik nou maar thuis met kerstmis...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 Op vlacht en zwaait naar beneden. Het is net een plaatje van Anton piek Die ouderwetse sfeer is echt uniek. En voor op de vijver zijn mensen aan het schaatsen. En opgewonden kinderstemmen weer kaatsen. Vliegt de tijd voorbij Dit zijn echt mijn favoriete dagen Omdat de mensen even stoppen met jagen Het is net een plaatje van Het blokje van Twee als eerste Rob de Nijs met de Stop de Cavalerie. En daarachteraan als laatste het laatste nummer van Willeke Alberti met Kerstavond. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u uiteraard vandaag een hele fijne kerst. Kerstavond, kerstavond en de eerste en tweede kerstdag...